12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Proces tegen oud-president Mubarak van Egypte wegens verduistering moet over. Het Hof van Cassatie heeft de veroordeling vernietigd omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Mubarak zou miljoenen euro's hebben verduisterd. Hij was in mei tot drie jaar cel veroordeeld. Mogelijk komt hij nu vrij. In november werd Mubarak vrijgesproken van het laten doodschieten van zo'n 800 demonstranten die in 2011 zijn aftreden eisten. Volgens de rechtbank was er geen bewijs dat Mubarak daarbij betrokken was. De Nigeriaanse overheid zegt dat er begin deze maand niet meer dan 150 mensen om het leven zijn gekomen bij een aanval van Boko Haram op de stad Baga. Lokale functionarissen en Amnesty International noemden eerder een dodental van 2000, maar het ministerie van Defensie van Nigeria noemt dat aantal speculatief en overdreven. Na de aanval circuleerden getallen over het aantal doden van ruim 100 tot 2000. Hoeveel mensen daadwerkelijk zijn omgekomen is niet te controleren.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 weer eerst regen en veel wind, later opklaringen. Maar vanavond weer buien, het wordt een graad of 9. Ook morgen soms winterse buien, het wordt dan een graad of 6. Dit was DFM. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog een korte file op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kutweer. Kent u die uitdrukking? Wat een kutweer. Ja, ja Do dominee Remla die kennen we helemaal, die uitdrukking. En uh, Dolly, ja. ben je het met hem eens? Of, uh? Nou, ik, ik, ik zou dat woord nou niet durven zeggen. Misschien <laughs> zitten de kinderen te luisteren die net hun bammetje zitten. In. Nou ja, als dominee Gremda het mag maar zeggen, dan mogen wij het ook, hè? Weer. Ja, zo is dat. Wens zij je allerlei klusjes thuis hebt, dan is het weer heerlijk weer. Dan is het weer heerlijk weer. Ja. Allemaal een hele smakelijke lunch toegewenst. Je luistert weer naar ZFM Lunch. En dat betekent heerlijke muziek natuurlijk. We gaan lachen rond de klok van één uur met weer een stukje cabaret. Dolly gaat ons weer alles vertellen over het regioale nieuws. En misschien ook nog wel een oproepje. We hebben ook nog een jarige. Daar gaan we straks ook nog aandacht aan besteden, toch, Dolly? Ja, ja, ja. En niet zomaar een jarige, hoor. Een hele beroemde jarige. ja. Beroemd uh, hier in, in Zandvoort in ieder geval. Ja, nou. Straks meer daarover. 12 tot 2, zeer winst met Charles Duif. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. Natuurlijk niet in eentje maar met uh, Dolly Tempirik Jawel, en Dolly gaat ons straks informeren over het regionale nieuws. Toch, Dolly? Dat ga je toch allemaal doen? Ja, dus blijf wachten, hè? Nou, <laughs> ja. we blijven met z'n allen gewoon op jou wachten. Ja, iedereen die nieuwsgierig is. Er naar staan nou wat drommen, mensen, voor de deur uh, voor, voor de studio. Zo, zo, zo, Dat is op zich al heel leuk, natuurlijk, toch? Ja, enig. Kun jij nagaan hoe klinkt, jij... Ze worden allemaal tegengehouden hier. <laughs> Hoe beroemd jij bent in zo'n sport. Hij gaat niet over dol, hoor Dit. Ja. Beetje verwarrend allemaal, uh, Del Shannon had twee, uh, twee nummers met de titel Runaway. Waar dit er één van is: Run Around Sue en Runaway. Dat andere nummer, natuurlijk, dat kennen we allemaal al, toch? Ik wens u allemaal smakelijk. Heet. Ik lunch niet mee, mensen, want ik hey ben een, is beetje een beetje misselijk. Ik mag gewoon vanochtend allemaal, of tien met de koffie. Ik ben een beetje misselijk.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 Ik was een beetje misselijk.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 Gewoon een beetje misselijk Ik ben een beetje misselijk Dat gebeurt ons allemaal Oeh, dat gebeurt ons allemaal Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht En die vrouw die brak haar nek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 op een kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht, niemand begrijpt me. Buster Fontijn, dat was natuurlijk Paul Hane. Die was in uh, het lijf gekropen van Buster Fontijn. Dolly, we hebben een, uh, een dame hier in Zandvoort. Die is jarig vandaag. Ja, een hele gezellige dame en een... Uh... Een hele getalenteerde dame ook. Ja. Ik heb het over Marianne Rebel. Zij is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. In de gloria. In de gloria. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Namens alle medewerkers natuurlijk van ZFM Antwoord. Vertel eens wat over die dame, Dolly. Sorry, ben uh, er nog? Ja, ik ben er nog. Nee, ik, ik zat onderhand, was ik alweer terug naar mijn redactiewerk. Oké, okay, ja. ja. Hey, vertel eens wat over die dame, want die is heel beroemd hier in Zandvoort. Ze is zeker beroemd, ze is schilderes. Ja. Ze maakt uh, hele leuke uh, schilderijen, of leuk, mooi, ja. die ook heel herkenbaar zijn. En uh, mijn, mijn middelste dochter, die wist mij zo'n jaar of vijftien al te vertellen van... hoe weet je... Dat een schilderij van Marianne Rebel is. Nou. Ze zegt, nou, kind, ik weet het niet. Ze zegt, als er een gloeilampje op staat. Een gloeilampje? Ja, Marianne Rebel, die maakt in al haar kunstwerken... Uh, schildert ze ook een gloeilampje. Of ze dat nog steeds doet, weet nou, ik niet. Nou, dan is er er gloeiend bij, hè, natuurlijk. Dat is er gloeiend bij, ja. Hé, <lacht> hey, luister, uh, uh, ja. jij zegt van... we zullen een leuk plaatje voor de draaien. Ja. Nou, Rebel, ik dacht meteen aan David Bowie... Ja, leuk. Kan er ook niks aan doen. Nee, nou, geef toch En niet. David Bowie kan er ook niks aan doen natuurlijk. Want die doet het te goede trouwens, zal ik maar zeggen. Die kende Maar die komt speciaal, heb ik hem vanochtend <laughs> van Schiphol afgehaald... om dit liedje nou. voor uh, mevrouw Rebel te zingen. Nou, Nogmaals gefeliciteerd, daar komt die voor een u. Fijne dag, meid. Ja, nog applaus toe. Nou, helemaal goed. David Bowie met Rebel Rebel. Ja. Woord, het, is natuurlijk live. Helemaal live. Sure hey baby. has Dancing. You like me and you like it all. You love dancing when you look different. You Love fans when they play it hard. You want more, you want it fast. They put you down, they say I'm wrong. You tacky thing, you put them on. You're baby, let's stay out tonight. Hey, baby, let's stay out tonight. Thank you. Ja, niks te ja, je, je zal het maar aangeboden krijgen zo op je verjaardag. horen. Dus, ja, maar nou snap ik het. Jij zegt dat al die mensen voor de deur hier voor mij staan. <tie> <tie> Je verzwijgt even dat die Bowie hier staat te zingen. Jij nou is toch gezellig? Ja, denk ik dat ze hier voor mij zijn. Ja, luisteraars, als u wel eens maar thuis blijft zitten. en u komt nooit eens binnenwandelen hier in de studio op de tolweg nummer 10a. Ja, dan mist u allemaal die bekende mensen. die overal ter wereld vandaan komen hier naar de studio in Zandvoort. Want dat is gewoon zo. daar hebben we weer een liefdesdrankje. Oh, ja. I took my troubles naar me. Allemaal dankzij de Zandvoortse Horeca. Een um, heel mooi ding in het leven is natuurlijk muziek. En uh, daar ben ik heel blij mee dat ik dat voor u kan verzorgen vanmorgen weer. En uh, ja, ik heb ook ondersteuning hoor. Want de Dolly die, uh, die doet mij ook wel eens een uh, hele goede suggestie als het om muziek gaat. En nou neem ik haar mee, bij wijze van verrassing Dolly. Oh. Naar, naar Soho. Soho. In Londen. <laughs> nee. So, nou ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat heb je ook Soho. Ja. Welk Soho? Wat jij het dan ook. Nou, die van Davy Dozie, Biggie, and Ditch. Oh. Daar ga ik meteen mee, hè. You came into my life. Biggie Mirintage. The Legend of Sanado, Dat is ook zo'n hele mooie hit van ze geweest. Nou, het volgende liedje gaan we naar het nieuws luisteren, mensen. Ja, en als je de liefde kriebels hebt... dan komt het gewoon helemaal goed uit. Want dan zeg ik gewoon... That's on schuifelen eventjes naar de warme streken. Dan hebben we zo helemaal dat warme liefdesgevoel vlinders in onze buik. Wat like wil je nog meer als je het lunchen bent dat je zegt van nou een uh, beetje verliefd ook nog erbij? When the world seems to shine like you've had too much wine, that's a moldy. Die pistoletjes wel lekker naar binnen. Bells will ring, tingling a ling a ling ting a -ling a ling And you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay. Like a gay cherry. dansen met Dollyhoff, even dansen. <laughs> Mensen zien het toch niet door, zeg. Ja, maar dat was toch een, een, een fenome, fenomenale tune, toch? Ik moet altijd zo denken aan een Efteling-attractie waar je in gaat stappen. Oh, wat erg. Nou, ik moet me even herpakken. Nou, weer met Niels. Wat een tune. Weer weer. Mooi, hè? Oké, okay, ja. Nou, je, oh. wordt, je wordt toch groots aangekondigd, zou ik zeggen. Zo, goede mirakels. Fantastisch. Zeg. Nou, eh, dames en heren, het Niels met Dolly de Pierik. Ja, duidelijk. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we nu luisteren naar het regionale nieuws van dinsdag 13 januari. Het uh, wordt nog lastig om een vervanger te vinden voor de overleden fractievoorzitter van de oudere partij Zandvoort, Carl Simons. De fractie van het OPZ had de boel volgens raadslid Poster net weer op de rails na een roerige periode... waarin de in opspraak geraakte OPZ-wethouder Han Cohen het veld moest ruimen. Door het overlijden van Simons zou de ex-wethouder weer terug kunnen keren in de raad. Han Cohen heeft namelijk het eerste recht om Simons raadzetel te claimen. En of hij dat gaat doen is nog maar de vraag, want hij heeft de partij destijds boos verlaten. De overleden fractievoorzitter Simons wordt vrijdag aanstaande om 12 uur begraven op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Ja, ik krijg een riedeltje tegenwoordig tussendoor, maar ik moest er even aan wennen. Maar dit was dus het riedeltje, dan ja. weet u dat er een nieuw onderwerp komt. Er wordt niet afgepingeld hè, hier. Nee, geen <laughs> afgepingeld. Goed, volgende onderwerp. Surveerende agenten zagen op de hoek van de Grote Houtstraat in Haarlem... twee vrouwen en een man lopen met meerdere plastic tassen. Ze volgden het drietal en zagen dat ze in een geparkeerde auto een aantal tassen legden... en vervolgens weer het centrum inliepen. Ze liepen winkels in en uit met tassen en gedroegen zich verdacht. De tassen met kleding legden ze in de auto en gingen er uiteindelijk vandoor. Agenten volgden het voertuig en gaven de bestuurder een stopteken... waaraan hij geen gehoor gaf. Er volgde een achtervolging langs het Park en de kinderhuis Singel. Tijdens de vlucht gooide iemand spullen uit de auto... en dit ging om vuilniszakken vol met gestolen kleding. Agenten zetten een spijkermat in om de bestuurder te laten stoppen. De bestuurder reed zeer gevaarlijk. Hij reed met hoge snelheid tegen het verkeer in... door het rode verkeerslicht. Meerdere mensen moesten opzij springen om de auto te ontwijken. Uiteindelijk reden de agenten de auto... waarvan een van de banden inmiddels lek was, klem... en hielden de drie inzittenden aan. De politieheli die in de omgeving was voor een andere melding... is ook nog ingezet. Agenten arresteerden de verdacht, verdachten op verdenking van diefstal in vereniging... en de man ook nog voor gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs wordt in genomen. In beslag genomen, sorry. De Zaandijker had ook nog een boete openstaan van ruim 600 euro. De auto die vol lag met gestolen kleding, schoenen, tassen en parfum... is in beslag genomen. De verdachten zijn verhoord en daarna in verzekering gesteld. Nou, dat was wel even wild zeg. Een hoofddorper werd zaterdag in de storm omvergeblazen. tijdens het uitlaten van zijn Franse bulldog Patrick. Het hondje schrok zo van de val van zijn baas dat hij het op een lopen zette. Er is nog geen spoor van het geliefde hondje van de 83-jarige Derk van de woude Helaas hebben we nog geen spoor van het hondje, vertelt Nicky Blansert... lid van het zoekteam aan RTV Noord-Holland. Wel zijn we blij met alle media-aandacht. We hopen dat het snel iets oplevert. Naast RTV Noord-Holland hebben inmiddels ook Radio 1... en Hart van Nederland aandacht besteed aan de vermissing. Op Facebook is het verhaal al duizenden keren gedeeld. Dus mensen, ziet u een klein buldogje, Frans Buldogje... hij is blond met een zwart snuitje... Neem dan even contact op met de politie. De Belastingdienst en de Inspectie, SZW... doen onderzoek naar de miljoenenfraude bij drie uitzendbureaus... zeven schoonmaakbedrijven en acht hotels. Het fraudebedrag loopt volgens de overheidsinstanties... vermoedelijk op tot vijf miljoen euro. Op 6 en 7 januari zijn op een reeks locaties... in Amsterdam, Leinde en Haarlem controles gehouden bij uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, hotels... en bij een aantal opdrachtgevers. Zo maakten de betrokken instanties gisteren bekend. Uit vooronderzoek bleek dat de betrokken uitzendbureaus... en schoonmaakbedrijven mogelijk verschillende vormen van fraude pleegden. Zo zouden niet alleen gewerkte uren worden verantwoord in de boekhouding. Ook is er mogelijk sprake van een reeks overtredingen... van arbeids- en fiscale wetten als mede-uitkeringsfraude... Signalen van uitbuiting worden verder uitgezocht. Drie vreemdelingen zijn in verzekering gesteld. Ik wil dat pingeltje horen, maar hij let niet op. Jawel, het pingeltje kwam me erop. Oh, die heb, heb ik niet gehoord. Ik ja. Dacht je dat je je pingeltje kwijt was? Oh. Ik heb mijn ping... <laughs> pingeltje nog. Jawel, nee, ik hoorde het niet. Ik dacht, je kan hem zeker niet vinden, je pingeltje. Nou ja, goed. Ja, je hebt die leeftijd hè, dan moet je, moet je wat zoeken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Brilletje, hè? Misschien even bij uh, Slinger langs. Ja, leesbrilletje ja. van mijn pinkeltje. In de grote krocht. Ja. Nou, dan gaan we nu naar het laatste onderwerp van het regionale nieuws voor vandaag. Bij een uit de hand gelopen burenruzie in een flat aan het hazenvlak in de Muiden zijn vanmiddag vijf vrouwen en een man opgepakt. Nou, dat zal gistermiddag wel geweest zijn, denk ik. Foutje van de redactie. De ruzie was ontstaan in de trappenhal waar twee buren met elkaar een woordenwisseling kregen. De discussie liep uit op een handgemeen waarna de vijf vrouwen en een man zijn opgepakt. Volgens de politie hadden de buren al een lang slepend conflict. De zes zitten vast totdat de politie weet wie welke rol had tijdens de vechtpartij. Ja, dat was nou net weer niet de bedoeling, maar het was een fout van mijn apparaatje. Ja, dat zie je wel. Eerst mijn is pingeltje er en dan naar mijn apparaat. Ja, ja. Het weerbericht. Ja, vandaag is het bewolkt en regenachtig. Pas later vandaag wordt het weer droog met wellicht nog enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait hard aan zee, windkracht 5 tot 7 en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Vanavond is het tijdelijk droog met enkele opklaringen... maar komende nacht komt het tot buien en daarbij is ook hagel mogelijk. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 3-4. Morgen komt het vooral in de ochtend nog tot buien... en daarbij is de kans op hagel en wellicht ook onweer aanwezig. De zuidwestenwind waait hard aan zee, windkracht 5 tot 7... en de temperatuur stijgt morgen... Naar 6 tot 7 graden. Tot zover het weerbericht. Dolly, bedankt weer. Namens alle luisteraars natuurlijk. Hè. Graag gedaan weer. Ja, Wat een geluk dat ze ook net in de buurt waren. Billy Kramer in de Dakota's. Met trains en boats en planes. Treinen, boten en vliegtuigen. Trains en boats en planes.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 from me the trains and the boats and planes took you away away from me en de plains luisteraars. Lunchje, dat doe je met Charles Duijf, Dolly ten Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Natuurlijk op de andere dagen ook met uh, collega Rut Jansen en uh, zijn assistente Angela. De, zo is het maar gek. We gaan uh, weer even een uh, lekker stuk muziek uh, opzetten voor u. Want beslot uh, ja, slotverrekening, rekening: als je zo aan het lunchen bent en je hebt geen muziek bij je, ja, dat is helemaal niks. Dit is uh, de groep The Foremost, dat zeg maar weinig eigenlijk. Nou ja, ze komen kort de jaren 60 en uh, ja, daar ben ik wel opgegroeid, dus ik zou het moeten weten. B Baby, I need your loving. Nou, nou doen ze een elna. Foremost, baby, I need your loving. Uh, ja, dames en heren. Uh, u zal wel denken, wat krijgen we nou weer? Maar uh, dat komt zo. Aankomende de 24 januari is er in uh, Zandvoort. Uh, uh, een leuke muzikale belevenis uh, mee te maken. in Laurel Hardy. Want er komen de After Beatles. Nou, wie zijn de After Beatles? Dat is onder andere uw. Uh, uw trouwe presentator. Uh, hij is er bijna elke dag Ruud Jansen. Uh, op de toetsen natuurlijk. En de vocalen, Paul Bakker op gitaar, Kees van der Laarse op uh, basgitaar en Charles Duif. Ondergetekende dus uh, op drums. Als u van Beatles houdt, dan mag u dit absoluut niet missen. Pretend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 Was, uh, dat is John Lennon, uh, die ga ik niet draaien. Want uh, Dolly is weer helemaal uh, uh, praat om ons uh, bij te praten wat betreft uh, oproepjes. Dolly. Ja, daarover val je me eventjes. Zeg. <laughs> ja, kwart voor één is kwart voor een, hè? Ja, inderdaad, zat even niet op te letten. We hebben uh, binnenkort, de 15e, dan uh, gaan we weer een 10.000 stappenwandeling maken in Zandvoort. Die, uh, dat is een initiatief van uh, Sportservice Heemstede, Zandvoort en Zandvoort Actief. Uh, er gaat dan zo'n zo wandeling gedaan worden met zo'n uh, 10.000 stappen. En dan wordt dus gezegd, ja, men zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. En die 4.000 extra stappen komen ongeveer, ongeveer overeen... met een half uurtje stevig wandelen. Met die wandeling worden de deelnemers gestimuleerd... dagelijks voldoende te bewegen... En daarnaast is het natuurlijk ook een goede manier... om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandeling die is geschikt voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Um, ik zei dus 15 februari. Het startpunt is bij Café de, ach Café, Cafetaria Anytime, de oude halt. Er wordt gestart om 10 uur, s ochtends... En als u nog uh, informatie zou willen hebben daarover, dan kan, zou dat kunnen telefonisch uh, op nummer 023 57 346 79. Of even een mailtje sturen naar zandvoortactief met een C. Uh, zandvoort.nl. Heel leuk om te doen. Dan hebben we uh, zelf vanuit de studio nog een oproep. We hebben een uh, vacature voor een. Een redactioneel medewerker. Wat vragen wij? Wij vragen iemand die uh, natuurlijk uh, alles goed kan regelen. Ja, Op de, eerste, is... op de eerste plaats is natuurlijk iemand die tijd heeft. Hè? Ja, het is, nou ja dat, dat heb ik er ook bij staan. Het ja. kost ongeveer 1 tot twee uurtjes in de week. Is dat zo? Ja, meer, meer werk uh, zal het niet zijn. Dat is alleen een, een redactiewerk voor het programma Zandvoort draait door. Dat is een programma wat... Nou ja, dat weet jij, maar ik zal het even uitleggen aan de luisteraars. Iedere vrijdag hebben we van vijf tot zeven het programma Zandvoort draait door. Daarin staat uh, een Zandvoorters centraal. En we proberen daarin ook altijd uh, muzikanten te krijgen. Artiesten die uh, zichzelf het zij willen presenteren. Of uh, waarbij een, iets aanstaande is, een concert of iets dergelijks waarbij zij daar aandacht willen vragen... en gewoon ook voor de gezellige nood. Want we zitten hier dan op vrijdag tussen vijf en zeven... met een hapje en een drankje. En we noemen dat dan de stamtafel. Het eerste uur draait het dan om de Zandvoorter in kwestie. En het tweede uur kan iedereen gewoon gezellig aanschuiven... en meepraten over van alles en nog wat... Nou, dat, dat is best wel een hele uitdaging... om dat allemaal van tevoren te regelen en in goede banen te leiden. Dus en, daar zoeken we iemand voor. Ja, wat wou je zeggen? En nou, ik, ik wou zeggen dat uur, dat lijkt me een beetje krap door. Want kijk, als je hier ook al in die uitzending uh, aanwezig bent... dan ben je ook alweer twee uur verder. Dus dan zijn ze wel drie uur. Ja, maar dat uh, hoeft natuurlijk niet per se als redactielid. Nou ja, het is, het is wel aangenaam als er iemand van de redactie bij zit. Tuurlijk, omdat je, ja. De redactie weet, uh, die weet de gasten die uitgenodigd zijn. Die, weet, uh, die heeft meer informatie en het is Bovendien natuurlijk ook gezelliger als er wat meer mensen in de studio zijn. Als je bijvoorbeeld een live artiest hebt... Uh, dan is het, uh, kan je wel een applausbandje aanzetten. Maar, maar het is toch leuker als, als de artiest dan uh, ook... Ja, uh, uh, ja dat snap bedoel. ik. Maar uh, eventjes... Uh, het is natuurlijk geen must hè, dat je als redactielid aanwezig zou zijn. Het is leuk, het is gewoon gezellig. Ja, het is mooi ja, meegenomen... Ja. Dat je dan bij de groep hoort. Ja, maar dat bedoel maar, ik dus met tijd hebben. Je moet het leuk vinden, je moet er tijd voor over hebben. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En het opzoeken van gasten, ja, dat kost dan misschien... Uh, ja, uh. ja, dat is even een dingetje. Ja. en uh, Daar heb ik ook niet altijd alle tijd voor. Dus ik zoek daar een collega voor. En uh, dat is dan iemand waarvan wij vragen... Ben je bekend met de Zandvoortse inwoners? Heb je interesse in muziek? En het, het, het bekend zijn in muzikale kringen, dat is alleen maar een pre. Officieel is dan dus, laten we het zo stellen... het redactiewerk één tot twee uurtjes per week. En misschien ook soms niet eens, want als alles klaar is, is het klaar. Ja. En uh, ja, wij bieden dus een, een uitdagende uh, vrijwilligers... Hè? het is op vrijwilligersbasis... Uh, een, een uitdagende vacature is het in een heel gezellig team. Tenminste, ik vind het team heel gezellig. En je weet nooit, als je binnen bent... dan heb je natuurlijk ook mogelijkheden... om eventueel door te groeien naar andere functies. Ja, misschien, dus, misschien, en misschien, dan, misschien kunt u uh, wel heel goed presenteren. Of, of weet je u... weet maar nooit. Ja, want, uh, of, uh, ja. Of, of bent u een goede technicus? Nee? Ja, er zijn heel veel dingen mogelijk Dat hier. Dat wij met z'n allen zeggen van laat die maar schuiven. Ja, ja, ja. <laughs> lekker schuiven met die knoppen. Ja, precies. Reacties, die mag u uh, sturen met cv uh, naar mijn uh, eigen hotmail. Dat is aan één stuk door zonder hoofdletters dolly met een y tenpirik.hotmail.com. at hotmail.com. Uh, of u mag gewoon een brief sturen naar uh, zfm radio tolweg 10 a Postcode is 2042-EK en dat ter attentie van mijn persoontje Dolly Tempierik. En dan zie ik heel graag alle reacties tegemoet. Nou, helemaal goed. Ja. U mag ook nog in het tweede uur, dat duurt van één uur tot twee uur straks. Mag u gewoon, als u denkt van nou, dat, dat lijkt me nou wat. Ik wil wel eens eerst persoonlijk kennis maken. Nou, we zitten hier nou, dus, dus als u zegt van nou, ik, ik heb daar zin in. Ik wil daar eens meer informatie over hebben. Uh, dan komt u gewoon gezellig binnen wandelen. Tolweg nummer 10A. Zal ik je nog eens... Heb je, ben je, uh, zijn dat oproepjes door of heb je nog meer? Informatie? Nee, nee, nee. Deze twee waren niet. Nou, helemaal ja. goed. Dan, zal ik je nog eens wat geks vertellen? Ga jij eens iets heel raar. Je doet niet anders. Ja, something, Echt something stupid dit. The perfume fills my head. The stars get red, and all the night. En natuurlijk Nicole Kidman samen met uh, Robbie Williams... met uh, Something Stupid, oorspronkelijk natuurlijk heel bekend... van Nancy, Sinatra en haar vader. Can't Stop Loving You. I stop loving you. Zingt mijn naamgenoot, Charles. I'm samen met een hert uit de duinen, Ray Charles. We gaan er zo even uit voor reclame, Niels Reclame. Straks nog een vol uur, Zandvoortlunch, lunch tot zo. time.